Er wordt wel eens verteld dat de zon en de maan niet altijd aan de hemel hebben gestaan. Of dat waar is, weet niemand. Maar dit is het verhaal dat de mensen elkaar lang geleden vertelden. De zon en de maan woonden met z'n tweetjes in een heel groot huis bovenop een heuvel in Afrika. Ze waren heel gastvrij en daarom kregen ze vaak bezoek. Wanneer de boom thee kwam drinken, bracht hij vaak zijn neefjes de struiken mee. De rots kwam graag eten en meestal kwamen zijn kinderen, de kiezelstenen, ook mee. De maan nodigde dikwijls de sterren uit en die brachten dan hun ooms de planeten mee. Op een dag zei de zon tegen de maan... De morgendouw is nog nooit bij ons op bezoek geweest. Vind je niet dat we haar eens moeten uitnodigen te komen eten? Ja, zei de maan. Laten we dat maar eens doen. Dus ze vroegen de morgendauw of ze het leuk zou vinden te komen dineren. Maar zijn jullie dan niet bang dat ik het grasveld nat zal maken? Vroeg ze. Dat vinden we niet erg, zei de maan. De morgendouw kwam. ...en ze bracht haar neef de regen mee. En de regen had het zo naar zijn zin... ...dat hij het liet regenen dat het goot. En al gauw was de heuvel omgeven door een grote plas water. Ik hoop niet dat u het erg vindt... ...dat ik mijn nichtjes de plassen ook heb gevraagd langs te komen... ...zei de regen. Jullie zijn welkom, zei de zon tegen de plassen die op het tuinpad lagen... En wij hebben onze grote neven de meren meegebracht, zeiden de kleine plassen. Dat is goed hoor, zei de maan tegen de grijze en blauwe meren en de diepe en ondiepe meren die het huis binnenstroomden. En toen onze vrienden de rivieren hoorden dat wij u zouden bezoeken, wilden ze ook mee, zeiden de meren. Ze zijn welkom, zei de zon tegen de brede, smalle en bochtige rivieren die plaatsnamen op de trap. De zon en de maan waren bovenaan de trap gaan staan, want de hele benedenverdieping was intussen volgelopen met bezoek. En wij hebben onze achterneven de zeeën meegebracht, zeiden de rivieren. Iedereen is hier uh, welkom, zei de zon. Maar ze keek wel heel ongerust. Terwijl de nieuwe gasten naar binnen stroomden, klommen de zon en de maan op het dak van hun huis op de heuvel. Want de zeeën zochten een plaats op de bovenverdieping. Ik hoop niet dat u het erg vindt dat onze grote broers de oceanen straks ook even langskomen, zeiden de zeeën. Oei, brup, brup, zei de zon. Oei, oei, brup zei de maan en toen vlogen ze hand in hand omhoog en sinds die dag wonen de zon en de maan een heel stuk boven de aarde dag en nacht kijken ze naar beneden de zon overdag en de maan s'nachts naar de meren de rivieren de zeeën en de oceanen die hen eens uit hun huis verdreven